Goedemiddag, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse overheid wil niet dat er minder gevlogen wordt op Schiphol. Volgens de Telegraaf hebben ze een boze brief geschreven over de plannen om het aantal vluchten te verminderen. Luchtvaartmaatschappijen uit Amerika kunnen dan minder verdienen. Het Amerikaanse ministerie van Transport zegt dat ze payback willen als die plannen doorgaan. Bijvoorbeeld door minder KLM-vluchten toe te laten in de VS. Twee toeristen die op vakantie waren in Marokko zijn doodgeschoten door de Algerijnse kustwacht. Correspondent Samira Jadir legt uit wat er is gebeurd. Volgens de getuigenis van een van de mannen die ongedeerd terugkwam, waren ze in de buurt van de Marokkaanse badplaats Saïdia met een. Uh... Jetski's verdwaald op zee en kwamen ze de Algerijnse kustwacht tegen. Nou, er zou een gesprek hebben plaatsgevonden tussen de mannen en de Algerijnse kustwacht. En die zouden vervolgens de man hebben beschoten. Uh, in ieder geval is een van de mannen gisteren begraven in Marokko. Een andere man zou gearresteerd zijn door de Algerijnse kustwacht. De verhoudingen tussen Marokko en Algerije zijn al jaren slecht. De provincie Gelderland mag de wolf op de Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met peenbalgeweren. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de faunabescherming. Dat betekent niet dat de peenbaloptie definitief van tafel is, zegt de persrechter. De provincie Gelderland krijgt de gelegenheid om beter te onderbouwen dat dat schieten nodig is voor de veiligheid van mensen op de Veluwe. En dat er geen goede alternatieven voor deze methode zijn. De wolf is een beschermde diersoort en dus wil de rechter eerst zeker weten hoeveel wolven er op de Veluwe zijn. En of ze zich wel echt misdragen. En voor PSV-fans was het een opwindende ochtend. De waarschijnlijk nieuwe aanwinst: Heerving Lozano, landde in Eindhoven. De privévlucht vanuit Napels werd door honderden voetbalfans gevolgd op de vluchtradar. En ook bij het vliegveld zelf stonden fans de aanvaller op te wachten. De Mexicaan speelde eerder voor PSV en was razend populair in Eindhoven.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Web nu ZFM luncht. Bij het ZFM-radioprogramma, morgen is het weekend. Ik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 Want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan nog Dan het voor zijn kop van de zakenman Want daar wordt hij alleen maar slechter van Ja, en wie hebben aan de telefoon ons al weten specialist. Ik heb alleen de jingle niet. Henry, ben je daar? Ja, natuurlijk. <coughs> Goedemiddag, hè? Goedemiddag, hè? Ja, Goedemiddag, Henry. Goedemiddag, yes, yes. En Piet is er, Pim is er ook weer? Ja, Piet is er even weg hoor. Ah, Oké, okay, maar Pim is er weer. Pim is er weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Wanneer ga ik weer op vakantie? Nou, hoezo? hoezo? Ik gaat was vorige weer, week was ik niet mee? op vakantie hoor. Hey. Nee, maar ik had niet van, van je. Woord. En hoe gaat, je hoe gaat het met je knie? weer, toch? Hoe gaat het met je knie? Ja, oh. ja. Gebed, gebed zonder rente. Gebed zonder rente, oh jee. Ja. Nou, het is niet anders, hè? Ja, blijkbaar ja. Waar ga je ons mee verrassen? Nou ja, zoals uh, Jij dan maak ik nooit reclame voor jullie site. hè Je hebt natuurlijk uh, je, je, je ZFM-site, ZFM Morgen is het weekend show. Ja, klopt. Op ja, Facebook. Ja. Ja, daar ja. ja, moet je wel een beetje reclame van maken, toch? Nou jij dan. Ja, ik wel. <laughs> En het, misschien had je gezien dat ik daar zo'n bijdrage had geleverd op... Uh, dan zie je een astronaut uh, zweven met uh, de, de, de titel No Hands? Nee, ga ik hem meteen even kijken. Op Facebook, ja, ga ik even hè? Ik heb helemaal gezien. Nee. Jeetje, jeetje, jeetje, jeetje. Ja, ja, ja, ja, ja sorry. Ja, ja. Ja, het, het, het, dat gaat dus om uh, de, de robotarm, de European Robotic Arm. Oh, ja. Ja? Die, uh, die, wordt nu, uh, die doet nu heel veel diensten nu op de International Space Station uh, zelfs meer dan ik had verwacht dat uh, hij kan dus uh, tot 8 ton uh, massa kan niet verplaatsen in de ruimte dat heb ik geloof ik wel eens keer uitgelegd dat je denkt van ja, maar ja. Die, die massa die weegt niks, maar dat is natuurlijk niet waar gaan we eens een vrachtwagen op, op het ijs voortduwen dan glijdt die wel heel lekker door maar uh, gaan we eerst maar eens duwen hij uh, heeft massa traagheid dat ja, ja. heeft uh, die robot Als je dat gaat doen, die 8 ton verplaatsen. Dan gaat de hele International Space Station ook een beetje verplaatsen. Ja, maar ja. Ook, die wordt weer teruggestuurd in, in zijn eigen baan. Met de kleine raketmotortjes, Dat heet de tustetjes. Dus. Uh, nee, maar de extra uh, uh, uh, uh, gebruik wat de Russen doen van de era. Dat is dus. Uh, ze hebben er een, een, ja, een, een workplace, zoals zij dat noemen, een, een, een, een, een bakje aan, aan, aan, de, aan de uiteinde van de arm bevestigd. Ja. En daar zetten ze een, een, een cosmonaut in. dus ja, geen astronaut, maar die zit binnen, een cosmonaut in buiten. Oh, dus zetten ze best... dus een cosmonaut in. <laughs> en uh, uh, die kan dus allerlei taken uitvoeren. En dat, dat had ik zelf eigenlijk niet eens zo erg door dat dat zo handig zou zijn. Kijk, als je hier in de, het is dan, moet je het een beetje zien als een cherrypicker, als, als een hoofdwerker. Ja, ja, ja, ja. He, zoals ja. je hier gebruikt het hoofdwerker door de zwaartekracht. Ja. Dan val je naar beneden. Ja. Ja. Zou je niet hebben. Nee. He? In het einde <laughs> vind ik daar totaal geen last van, want je valt niet naar beneden, want er is geen beneden. Oh. Want nee, maar maar er is geen zwaartekracht. Je drijft wel een ent weg. Je draait, nou, als, je, als je een duwtje geeft, drijf je weg. Als je niet duwtje geeft, blijf je gewoon waar je, waar je al, al die tijd blijft. Ja. Verpaat je niet. Nee, dus dus, dus er de, de, de, de, is er een hoogwerker van zijn bakkie aan die arm gebracht. Ja. En, uh, en ik dacht samen bij mezelf, ja, wat is daar nou eigenlijk het nut van? Want ja, uh, ze kunnen ook er gewoon naartoe uh, kruipen naar een. Uh, en dan een, uh, een boutje losdraaien of zoiets of iets anders uh, uh, doen. Maar het vervelende is: als je een boutje ronddraait, dan ga je zelf de andere kant op. <laughs> dus ja. je moet je met je ene hand vasthouden en de andere boutje losdraaien. Maar ja, je moet het boutje niet laten vallen. <laughs> Dus het is eigenlijk wel heel erg handig. Daarom zei ik er ook bij No Hands, Ja, ja. ja. Die, die, die Russ die was er zo blij mee. Want ze zijn zeven uur in de, in de ruimte geweest. Dat is zo. best gevaarlijk hoor. Ja. Ja, als er de een langs langskomt, dat gaat dwars door je helm heen. En, uh, ja, dat wil dat je niet. Erger bent. dan een kogel. <laughs> dus uh, je moet er best voorzichtig mee zijn. dan krijg je ook extra geld voor, die Russen. Oh. En daarom wilden ze nooit die robotarm, maar nu gaan ze er wel een koelte weer inzetten. Dus ze sturen gewoon met het uh, workplace. De, de, de bakje sturen ze naar een uh, locatie toe. Ja. En dan kan je zich nu tegen die arm afzetten en dan kan je dus gewoon uh, boutjes losdraaien. En in een bakje doen of weet ik veel wat, <laughs> wat ja. een zakje doen. <laughs> in een bakje doen je ook in de ruimte, want ja, dat bestaat niet. Maar ja. als je nou zo'n boutje losdraait, gaat dan... Niet het boutje vanzelf van brrr, dat het een, uh, een, een roterend iets wordt? Je hebt, je, je, je hebt een je sleutel, je zet hem op een boutje en dan ja? ga je draaien. En wat bedoel je dan? Dat hij dan uit zichzelf heel hard gaat draaien. Nee, nee. Nee? Nee, nee. Het nee, nee. losdraaien van een boutje heeft eigenlijk niks met zwaartekracht te maken. Oké. Okay. Het gaat net zoals in de, in de beneden hier. Ja, maar ik snap okay, wel want, wat ze bedoelen. maar ja, je, geeft, je be zegt net van, dat die. Uh, anders die, die, die cosmonaut mee gaat draaien. Dan ja, de gaat hij de verkeerde kant op. Je geeft er een sweep mee aan, die, uh, aan dat moertje. en die gaat er niet automatisch doordraaien. Nee. Nee. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. Nee, maar ik zei dus als hij. Kracht zet op boutje, en hij naar zijn handen los, dan, dan gaat alleen maar hij gaat draaien. Het bouwtje zit gewoon vast. Oké, okay, oh, oké. Okay. Ga zitten. Ja. Ja. Hallo. Komt iemand binnenlopen? Oh, komt dus, iemand binnenlopen? Ja. Een andere specialist. Oh. We gaan van de ene specialist kom, naar de andere. energie? Absoluut. De. Ja, goed, dat wou ik er dus zo over hebben, dat die ERA-arm uh, ontzettend goed nu wordt gebruikt door die uh, Russen. Keurig, daar ben je ja. wel trots op natuurlijk, hè? <laughs> ja. Ja, ook, ja. ja. Ja, dat lijkt me We wel. We hebben iemand aan de telefoon. Ja, ja, maar even, <laughs> waar gaat het over? We gaan het over. <laughs> de ERA-arm, dat die veel gebruikt wordt uh, op de Space, uh, hoe heet dat u, ook alweer, ISS, is? hè? Heb je ja. koptelefoon voor nodig? Ja, laat maar even wachten nog. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Sorry. Wil okay. die mevrouw er naartoe? Ja, die gast je... is een beetje spraakzaam. Ja, dat is toch makkelijk. Het zijn je de beste uitzendingen, je hoeft niks te doen. Oké, Henny, wat is er nog meer te melden over dit? Ik wil vragen, wie is er net binnengekomen dan? Dat weet Pim. net Dat is Paul van Tienen. Nou, zet je telefoon maar aan. Oh, je ja. uh, microfoon maar aan. Ik kan het zich even voorstellen. Oh, oké. Okay. Paul gaat zich voorstellen. <laughs> Moet ik mij voorstellen? Ja. ja. Oké, okay, gelukkig dat ze me niet zien. <laughs> ja, dat is een camera hier. Oh. ga <laughs> <laughs> je voorstellen? Uh, Paul Vlaanderen. Nee. <laughs> uh, niet? Nou, ja. dat ben ik wel... In ieder geval, oh, okay. dat is mijn pseudoniem, Nog uh, een waar ik hier onder uh, hallo, kom binnen, uh, bekend ben. Ja, Ze dus hebben de ding is. opgehaald. Het is een soort inval hier. <laughs> kom, ga door. Nee, ik kom voor de eerste keer eventjes kijken waar mijn vriend Pim Groof mee bezig is, want ik vertrouwde dat niet helemaal. Maar het lijkt hier een hele eerlijke boel te zijn. Nou, je weet het niet, hè? He. Je kent, kent mij nog op niet. Oprechte amateurwerk. En uh, daar is een groot gebrek aan in dit land. Ja? Ik zou het denken, amateurwerk, De rechte, uh, media, <laughs> ja. Oprechte media. Ja, ja, ja. Zonder Franje, eerlijk, recht voor zijn raap, althans. Nou, Hendrik, ik denk dat dat wel genoeg is over paalverschillen. Ja, hij is een specialist in oprechte Heerlijk. media. Luister, ja. mensen. <laughs> Luister, mensen. Ik, ik hoor je niet overigens. Nee, is gelukkig maar. <laughs> <laughs> Hendrik, ik ga je... Wie uh, uh, Ik zie je volgende week weer, ja? Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Goedemorgen. Hoi, hoi. Oké, doei, doei. Nou, dank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 Texas. Sure.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 Gay Sebastian met Before I Go. Oh, okay. Dat is zo mooi. Ja, ja. Ja, we krijgen zo de Clarks met rock and roll medley... op aanvraag van onze gast Paul van Tienen. En waarom die uh, Harry? Uh, Harry? <laughs> <laughs> nou? nou? Een beetje nostalgie. Ja? Ik ben van de tijd dat uh, deze band dus bekend werd. Ja? <laughs> en dat is? Begin vorige eeuw. Ja. Begin vorige eeuw. <laughs> <laughs> <Ja>. begin vorige <laughs> Ja, hartelijk welkom bij Radio Zandvoort. Maar ik lees dat het kofferband uit Den Haag is. Ja. Ja. Heb je iets met Den Haag? Met Den Haag? Ja. Absoluut niets. Okay, nee. nee, zolang de regering er zit, heb ik er niets mee. Ja. Tevreden over de regering hier in Zandvoort? Hier in Zandvoort, is Zandvoort? geweldig. Ja? Oké. Okay. Ja, een, een voorbeeld echt waar voor, voor het hele land... Het gaat allemaal in goede oh, harmonie hier. Ja. begrip voor elkaar. Dat zeker. Ja, ja, ja. absoluut. Ik heb wel gerucht gehoord dat we jouw stembiljet kunnen kopen. <laughs> Is dat ja, dat we iets gaan opzetten van ja. uh, uh, onze stembiljetten zijn te koop. Ga ja. <laughs> ja, jij hem ja. ja, ik ga hem ook verkopen. Ja, ja. Okay. Jij ook? Nee, nee, ik ga hem niet Waarom niet? Wie ga je dan stemmen? Waar. Nee, ik, ik weet het nog niet. Ik, ik moet zeggen, ik heb goede hoop op omzichten ...dat die wat in Den Haag kan veranderen. I say no more. <laughs> nou ja. hier ja. moet toch ergens beginnen. Er moet een omslag komen. Er moet daar iets veranderen. Ja, absoluut. En ik denk gewoon dat omzicht dat, dat kan. Ja. Maar als hij het niet kan... Ja, dan, dan, ...dan denk ik dat het inderdaad... ...een uh, verloren zaak is. Maar ja, het is al zo oud als dat de politiek is. Hè? Ja. het fotje van Luns nog? Met, nou, euh, nou, kijk, zie je? Daarmee kan ik praten. Uh, uh, ja? Guinea, uh, nieuw, nee. Nieuw-Guinea, -Guinea. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. weet je, het, het, het gebeurt in alle regeringen. Ja, ja. En Oeh. er moet gewoon iets in veranderen. Hoe kom je daar zo ineens bij, dat Nieuw-Guinea? Maar dat was van, uh, een tijdje geleden was daar een uitzending over. Ah, over, ja. Over uh, ja. ja, wat er allemaal fout ging van... Uh, ja. Lunch, ja, het ja, lunch, ja. Ja, ja. een van de grootste misdadigers van het Binnenhof. Ja. ja. Dus ja, weet je, Wie is het, de grootste? Het, Rutte heeft het niet uitgevonden. Het? Uh, nou, de grootste misdadigers in, uh, in mijn geschiedenis, dus. Hè, ja. Dat is dus uh, het, uh, de regering van 1945, uh, die uh, besloot om de politionele acties in, zogenaamde politionele acties, in ja. Indonesië te starten. Ja. Ja. Ah. Ja, in samenwerking en onder uh, druk van het. Uh, ja. Van het grote bedrijfsleven, Shell, BP, toe noem maar op. De Nederlandse Handelmaatschappij. Ja. En het Koninklijk Huis natuurlijk. Ja. Die dus ja. zijn status als, uh, ook als groot. Uh, ah, maar geen kwaad over het Koninklijk Huis. Dat is nou, ja, geen kwaad, nee. dat is gewoon een feit. Oh. Ja, ik spreek geen kwaad. Dat is gewoon een feit. <laughs> ik reed gisteren nog langs Paleis-Voestijk. <laughs> oh ja. ja. Maar daar woont ze niet meer? Nee. Nee, nee, nee tuurlijk nee, niet. Die nee, wordt ja. verkocht. Ja. Ze heeft me niks verteld. Ja. Ze heeft me niks verteld. Nee. Geen nee. verhuisbriefje gehad. Nee. Ja. Ja. Je hebt niet op het overlijden geweest van Jultje en uh, Oh, zou Bernhard? dat zijn, ja. Nee, het is verkocht aan een uh, ja? ontwikkelingsmaster. Oh, okay. we, ja. ja. ja. ja. uh, we gaan er een hotel van maken. Ja, zoiets iets of zo, maar ja. ook weerstand is er natuurlijk uh, van de omgeving. Ja. Er ja. oh, is wel een hotel met een paar kamers zijn. Zeg, Ik ongelooflijk. Uh, ben ja. er geweest een ja? jaar of tien geleden. Er was er een... Uh, Tentoonstelling over Escher hadden ze daar. Uh, Oké, okay. ja. ja. En die mensen hebben echt in eenvoud en bijna armoede geleefd, dat Koningshuis. Nee. Ik heb nog ja? nooit zo'n slecht onderhouden, uh, <laughs> simpel, ingericht huis gezien nee, als, zo erg? Uh, als Soesdijk. Ja. ja, niks, geen Franje, ja, oh. niks, geen Franje, ja, heel eenvoudig. Gek, ja. hè? Ik ja. Ja. was toch een van de rijkste vrouwen ter wereld. Ja, maar dat ja. zegt niks. Kijk naar mij. Ja. Even van de rijkste mannen van Zandvoort. Ja? Zandvoort Oost. Zandvoort Oost. Oost. Zuid, Oh Oh, ja. ja, Je hebt een aantal schilderijen verkocht, hoorde ik ook inderdaad. Ja ja ja, ja, ja, dus, ja, ja. ja, ja, ja. Ben je schilder? Ik ben kunstenaar. Ik ben geen schilder. Oh, sorry. <laughs> Neem me niet kwalijk. Mijn innige excuses. Ja, pas op hoor. Hè? Nee hoor, grapje. Nee, af en toe pak ik een kwast en een doek en dan doe ik wat. Nou, oké. Okay. En uh, zo uh, deel ik mijn tijd een beetje in. En dat, uh, dat is heel ontspannend. Ja, ja vanmiddag gaan we samen we hebben een uh... oh, En vanmiddag gaan uh, ja. we ja. met uh, andere vrienden. En daar vrienden. kennen jullie elkaar ook van. van ja. Terug. Ja. Hier, de Zandvoortse uh, Britse club, ja. Oké. Okay. En ik ga nou schilderles van hem dus, uh, ja. Oh! Dus binnenkort ga ik hier ook wat schilderijen ophangen. En dan zeg ik nou, expositie. Ja, oh, oh, hartstikke ik mooi. Ik een uitstekende ruimte. Ja, ja alleen hartstikke. hier komt niemand. Hoe ah. komt <laughs> <laughs> gasten hebben we nou al niet gast vanmiddag? We hebben, we, we, vanmiddag hebben we dan druk. Ja? ja, ja echt druk. Uh, ja. de een na de ander komt binnen. Ja. ja, maar als je zegt gratis bier, dan is het zo hartstikke druk. Ja, ja. <laughs> o, gratis ja, Alle zandvoerders ja, ja. komen op gratis drank af. <laughs> op gratis, ja. Maakt op zich niet uit. Nee. nee, maar Pim, dan kunnen we altijd nog eens hier wat schilderijen neerzetten. Kan je ook opnames maken hier? Ja, zeker. Nou, ja, ja. dan geef ik een lezing over de Japanse uh, schilderkunst. Ja, nou. Met uh, schilderijen die ik... Ja, uh, ja dat ja. zouden we zeker nog een keertje doen. Ja. ja. ja. Dat lijkt me wel aardig. Dat doen we, ja. We gaan meteen een afspraak maken. Maar eerst maar even wat muziek. De Clarks ja. met Rock'n'Roll Medley uit 2018. Clap your hands, oh, you're looking good. I'm gonna sing my song, it won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on. Ja. Nou, dat waren de Klaars. We hebben er maar een eind aan gemaakt. <laughs> ik heb nog een dringende maar vraag maar een aan, uh, aan Paul. He? En dat is? Waar gaat we naartoe met de mensheid? Met de mensheid? Uh, nou, dat is natuurlijk heel duidelijk. Hè? We gaan terug naar waar we vandaan gekomen zijn. De aap. De aap? Ja. Ja, waarom? De, uh, nou, dat is duidelijk uh, kenbaar. De, <coughs> het... Uh, het verstand uh, is, is, uh, wordt steeds minder. Uh, enkele keer zie je nog wel eens een, uh, een verlicht mens. Maar over de grote breedte worden de mensen steeds dommer. En ja? waar ja, ja. komt dat door, denk jij? Nou, dat valt mij inderdaad is, ook op. Dat heeft ja? met de evolutie te maken. Ja. De evolutie staat stil. En uh, die, die gaat niet alsmaar door. Wij denken dat ook, dat is een oud gezegde... Hè, de bomen groeien niet tot in de hemel. En dat is met de evolutie ook... We zijn dus nu op de terugweg. En okay. er zijn prachtige voorbeelden van. Prachtige voor voorbeelden. Ja. Nou, ik neem bijvoorbeeld... Uh, Stap Albert Heijn maar eens binnen. Het eerste wat je ziet is de groentafdeling. Ja, mm -hmm. vol met bananen. Ja, <lacht> dat is één. Ja. De bananenteelt is niet bij te houden. Ja, <lacht> dat, is, dat heb ik natuurlijk onderzocht. Ja, logisch. Ja. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Ja, ja. En uh, dat is één. Ja. De, de haargroei bijvoorbeeld, ja. Ja? de haargroei neemt steeds meer toe. Vandaar ook die wanhopige actie, Dat uh, was al een tijdje aan de gang van mensen die zich steeds meer kaalscheren. scheren. Ja, ja. Buik, armen, ja. En ja. zelfs de edele delen worden ontdaan van, uh, zowel ja. bij man als bij vrouw, van haar. En uh, dat, is, dat is de nieuwe trend, maar die is ja. eigenlijk een gevolg van die uh, degeneratie. Ja, ja, de degeneratie ja. van de mensheid. Okay. He, en men probeert ook de haargroei... dus... Uh, uh, ja, eigenlijk tegen te gaan. Ja, dat ja, dat niet. Want hoe harder ja. je scheert... Des te harder komt het terug. Ja. Ja, ja. <laughs> nou, ik geef zo even wat, wat voor. voorbeelden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. En iedere keer ja. weer... dat zie je ook in de politiek. Hè, ja. Hoe dom de mensheid is. Hè, de verkeerde beslissingen nemen. Geen beleid, af en noem maar op. Maar die domheid is ook weer een soort vliegwiel. Dat is de aanjager om het beter te doen. Want op een gegeven moment krijgen zelfs domme mensen in de gaten dat het anders moet. Okay. En dan krijg je ja. een verkrampte poging om weer dus de maatschappij wat uh, te verheffen. Laat ik het dan maar zo noemen. Ja, ja. Ja? Om even over de socialistische partijen te praten. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja. De mensheid moet ver, verheven worden. Nou, dus ik geef maar even aan, Pim, dat is mijn antwoord op, op, op, okay. op jouw vraag. Ja, ja. Het is zorgelijk. Ja. Ja, ja. Je ziet er niet zo positief in, hè, met z'n allen. Nou, ik weet niet of dat nou negatief is. Het is gewoon een wetenschappelijk uh, bewijs ja, en gevolg ja. van de mensheid. En uh, hoe meer mensen er straks in gaan zien, het, je kan het niet tegenhouden. Het is als met klimaat. Ja? Je kan het niet tegenhouden. Ja. En die degeneratie van de mensheid. Ja, ja. Maar, maar uh, gelukkig ben ik op een leeftijd dat ik... Die, <laughs> het niet meer uitmaakt. <laughs> dat, nou. het, dat het niet meer uitmaakt. Ja. <laughs> ja. ja. We hebben het nou over een hele korte termijn. Hè? Die bananen, ja, dat is ook 10, 20 jaar. <laughs> <laughs> ja. Maar je had het ook over uh, het milieu of zo. Of, uh, hè? Milieu? Ja, wat je net zei inderdaad. Ja, ja maar de ja. vecht tegen het milieu, maar het is niet tegen te gaan. Dus, nee, het nee. milieu heeft wel invloed. De ja. grootste invloed is ook weer uh, het, het keren van, van, uh, van de, de getijden. Ja, ja. Ja, de wintertijd, de zomertijd, enfin, noem maar op. Uh, de ijstijd. Ja, we zijn weer in dat veranderingsproces. Ja, we gaan en, naar een ijstijd toe, denk je? Ja, ja we gaan. Ja. Kijk, maar, uh, kijk maar even naar de geschiedenis uh, van de aarde. Mm -hmm. ja. Maar waarom warmt het dan op? Als we naar een ijstijd gaan? Want nee, het ja, dat zegt zeker. hij, maar die heeft er helemaal geen verstand van. <lacht> heeft het ineens over ijstijd? Nee. <lacht> ja, dank u. We krijgen hier gewoon... <lacht> Muziek. <lacht> nee, maar die ijstijd, uh, die komt gewoon. Maar die komt misschien niet hier, die komt in Afrika bijvoorbeeld. Ja, ja. ja? ja. We draaien de boel gewoon weer om. Ja. En Mensen nemen niet de moeite om eens een beetje, ja, een beetje te lezen. Ja, even, mm -hmm. Hoe is dat met die wereld? Hoe is dat een beetje ontstaan vermoedelijk? En uh, we, we weten wel wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen duizenden jaren. Ja? Ja. En dit is nu aan de gang. En het klimaat, uh, dat is een politiek verzinsel. Het is er wel, mm -hmm. right? uh, die, die opwarming. Yeah. Maar een logisch gevolg: niet dat wij zoveel varkens hebben en kippen. Absoluut <laughs> nee, echt niet. We oud. hebben te veel mensen. Dat is het probleem ook. Ja, ja, ja. ja, ja dat doet het hebben we sowieso. <laughs> nou ja, corona nee, je je heeft zelf. het geprobeerd, hè? Ja. <laughs> nou, ik had dat heel vroeg in de gaten. Ik ja? heb nooit kinderen verwekt. Nee, nooit. nee, nee, nee, dat vond ik een zinloze onderneming. Maar je bent op dit moment 81 of 82 nu, dus ja. Ja, kan het nog. Want uh, ja. <laughs> El Pacino ja. heeft het gedaan. Hè? Die uh, was 83 toen hij... Uh, El Pacino? Ja. El Pacino, ja, ja, ja. ja, ja, nou, ja, ja. Dat, is, dat is een misdaad, is dat. Ja, dat ja, is ook Ik, weer uh, een uh, ja, argument het, het, voor... We hebben geen lerarentekort. Ja? We hebben te veel kinderen. <laughs> dus je moet iets doen aan de lerarentekort... <laughs> door te zeggen, leraren... hou die knuppel voorlopig eens dus even in een knoop. Ja, of wie dan ook. Ja, ouders... We hebben niet te weinig zorgmedewerkers, nee. We je, hebben te veel we hebben ouderen. Te veel ouderen. <laughs> Als je twee, twee jaar lang geen kinderen verwekt, ja, ja. jonge kinderen dus, heb je ja. twee jaar, dan, ja, ja, dan is over vijf jaar het leraartekort opgeheven. <laughs> maar sowieso komen er al minder kinderen. Ik geloof dat er maar 1, ...twee of drie kinderen geboren worden in Europa. Ja, hier in Nederland of Europa, ja. Ja, ja. ja. ja. ja dus wij, uh, wij vergrijzen wel degelijk. Ja. ja, maar goed, we willen het lerarentekort toch oplossen... ...en dat is het meest ja, voor de hand liggende uh, ingreep. Nou, ik denk dat jij wel een leuke geschiedenislesje zou kunnen geven, toch? Ja, ja, ja, ja. ja. De kinderen die waar zou je dan... Over... Dat ja, worden de bolle boze van de toekomst. Denk ik ook, ja. En waar zou je dan focussen? Op het Nederlandse geschiedenis of uh, van de Shell bijvoorbeeld? Hè? Ja. Shell? Ja, ik bedoel maar. Hé <lacht> hey, ja, laten we die <lacht> Nee. nemen. Nou, we hebben wel een leuk voorbeeld. We hebben ook een vriend uh, die, uh, die gelooft heilig in de reïncarnatie. Ja. Die heeft dat mooie verhaal dat hij inderdaad uh, nog weet... Dat hij toen, bij de terug, toen Napoleon moest terugtrekken uit, uh, uit Rusland. Uh -huh. is hij is met zijn voeten in het hele koude water staan om een brug te bouwen. <laughs> en dat kon hij dat echt haal, met... het verhaal heb je me wel eens verteld. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Dat ja, hij leeft die man nog? Leeft die nog? Pieter. Pieter? Ah, je, je meent het. Ja, moet je dat En daar moet ik straks een kijkje yes. mee leggen. <laughs> nee, maar dat is ernstig. Ja. Nee, dat was, ja? geloof je niet in reïncarnatie. Nee, Ik bijna nou wel, ja, want ik kan nee. het overtuigend brengen. Nee, ja, dood nee? is dood, joh. Dood is dood. Ja. ja. Nee? Ik geloof wel degelijk in reïncarnatie. Jij ook al? Ja, ja. Nou. Ik kan niks herinneren van vorige levens, hoor. Maar hij dus wel inderdaad, ja. en, dan ja. als, en dan straks... Uh, <kijf> ja, ik weet het niet, hoor. Ik denk dat je gewoon eens een ander kleurtruitje moet kopen. <kijf> Ja. Dit, dit gaat niet goed met jou. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ga je ja. staan voor de camera. De, de camera. Luister eens zien wat je aan hebt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, Eén van kan... mijn oudste t-shirts. Ja. Oh. Ja, de W.O. is weer omhoog gaan, hè? De A.O.W. Aow. De A.O.W. De A.O.W. heet dat. Ja. De W.O. is weer wat anders. <laughs> ja, ik word ook wat ouder. <laughs> te veel bananen. <laughs> Dat zal het zijn. Zal ik een ja. stukje cabaret even opzetten? Dat ja, is niet nodig. Hé, <laughs> hey, doen we. Het ja, ja. ja oké. Okay. Okay. Ik zie je zo, hè. Ja. Hoi, hoi. Je met je. Absoluut. Ik zet Martine Bijl onderhand even op. Martine Bijl. Okay. Ja, natuurlijk vind ik het heel erg leuk dat je even praat dat je een babytje hebt gekregen. Maar met dat soort informatie heb ik natuurlijk echt niet een lekker artikel, hè? En nou kijk, het is dus zo, de lezers van ons een zeer veel gelezen weekblad inkijk, die zijn dus iets meer geïnteresseerd in, nou, laat ik het maar noemen... de wat meer persoonlijke details. Oh. Nou, wat, wat mij bijvoorbeeld hevig geïnteresseerd is bijvoorbeeld... of het babytje uh, niet misschien toevallig ook een uh, kleinigheidje mankeert. Ook oh, kind, ik ben met alles blij hoor, open ruggetje gespeet, je zegt het maar... Oh. Oh. Ja, ja, natuurlijk is dat fijn voor je, ja, maar daar heb ik geen verhaal mee, hè, met de gezonde baby. En het had ook niet een heel klein beetje uh, ademhalingsmoeilijkheden bij de geboorte. Nee, en jij bent ook niet ingescheurd. Oh, wel ingescheurd, hoe ver? Oké, okay, ik zeg dat dan meteen, dan stuur ik vanmiddag even een fotograaf op je af. <lacht> Ah, uh, zeg. En uh, moet je luisteren. Mocht je nou een postnatale depressie krijgen, hè, je weet wat dat is. Nou, dan zit er misschien wel een voorplaat in hoor. In kleur. Dus je doet je best maar. Doei. Als ze achts de acht beste toch niet hadden. Ik voel me soms net een artieste moeder. Zijn net kinderen, hè? bekende Nederlanders. Achtmines de dat ik ze inkijk, kijk je nog een blikje graag. Maar ja, we hebben elkaar nodig, natuurlijk, hè. Hallo Albert, met Agnes de Boer. Zeg, wat hoor ik? Is je poes dood? GELACH oh, fantastisch. Uh, zeg, hoe is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? Zeker vergiftigd, zeker, hè? Nee? Ah, uh, nou, doodgeknuppeld dan natuurlijk, hè? Doordat je de tuin in kwam en dat hij de vrees drama was en gewoon ouderdom. Oh, ja, nou, daar heb ik dus absoluut niets aan. Maar goed, daar maak ik dan wel wat van. Zeg, heb je een ogenblikje, Agnes de Boer? Oh, hallo lieve schat, hoe staat het leven? Goed, was je daar boos over. Ja, moet je luisteren, beste kind. Als jij met Fred Aster op het terrasje gaat zitten, dan publiceer ik dat hoor. Vak is vak. Nou, dat stond er niet zo. Nee, nee, zo stond het er niet. Nee, daar stond een vraagteken bij. Oh. Uh, nou ja, volgende keer beter dan mij. Ik ben nou weer in bespreking, hoor. Doei! Albert, moet je luisteren, ik heb een fantastisch idee. Ik wou dus vanmiddag even langskomen met een fotograaf... voor een dramatisch plaatje met de dode poes. Heb je de dode poes bij de hand? Nou, dan graaf je hem toch even op, alleen voor de foto. Hoe lang geleden? Oh, drie weken. Nee, dat is niet zo bijsterkwist meer dan natuurlijk, hè? Oh, ja, en weet je, wij drukken in kleur, dus dat ziet er niet uit. Ook dan nog een keer. Uh, zeg. Kunnen we het niet met een andere dode poes doen die er een beetje op lijkt? Oh, nou, laat dat maar aan mij over zeggen. Een dode kat is nog wel aan te komen. Ik heb een snelle auto, hoor. Fuck is <lacht> Hoezo, dat wil je niet? Nee, dat begrijp ik dus absoluut niet, Albert. Moment, wat zeg je nou? Oh, nou, dan niet. Wel, nee, jongen. Dit is een vrij land, hoor. Maar je vindt het toch niet erg dat ik er dan wel over schrijf? Nou, kijk, we weten toch allemaal dat je veel te veel katten hebt... en dat je er nou niet bepaald al te best voor zorgt... en sinds je met die van bezig bent, is het natuurlijk helemaal één grote pa... Ah, hallo? <lacht> Albert? Ha. Opgehangen. Ja, Daar word je toch gek van, hè? Ik zit hier toch ook gewoon mijn werk te doen, Ja? Nou, ik kan het krijgen zoals hij het hebben wil, hoor. Even denken. Wat zetten we daar eens boven? Ja, ik weet hem al. Ja. Waarom moest Moortje sterven? <lacht> daar maak ik wel wat van. Ach, beste nou boei. Oh, hallo, Pleunie. Ha? Nou, dat had ik toch echt uit heel betrouwbare bron vernomen, hoor, peun. Je ba ja, pleun me even goed luisteren. Ik ben echt de kwaadste niet. Ik bedoel, als jij kan bewijzen dat je niet lesbisch bent, dan publiceer ik dat oh, ook niet. Oh. En ik laat wel nou met alle gesprekken een klein bandje meelopen. Dus ik zal maar een heel klein beetje voorzichtig zijn met mijn en Dag pleun! Ondank is wereldsloon. loon. Ja, ja. Je houdt je mensen nog een klein beetje aan het werk. Wat krijg je? voor. Nou, kom op, mens. Goedemiddag, mevrouw Lubbers. U spreekt met Agnes de Boeheer. Agnes de Boer. Ter van het zeer veel gelezen weekblad Inkijk Goedemiddag. Wij zijn momenteel bezig met een reportage over de weekendhuwelijken van onze politici. En dan had ik zo gedacht dat u daar natuurlijk wel een paar leuke bijzondere details over zou... Oh... Ja, Maar als ik u nou vertel dat wij binnenkort een nogal compromitterende foto publiceren van de heer Lubbers. Dan hebt u misschien wel commentaar. GELUIDEN. Nou, daar zit hij dus te dineren, hè. Met een vrouw. Met een school. GELUIDEN. Van ontwikkelingssamenwerking. Inderdaad, dat is wat, wat je eronder verstaat natuurlijk, hè. GELUIDEN. U kunt daar niet wakker van liggen. Nou, dat zal ik dan maar opvatten als een uiting van uiterste onverschilligheid ten opzichte van uw man, de heer Lubbers. Uh, moment, u zegt. Oh, nou dat is dan duidelijk genoeg, mevrouw Lubbers. Ja hoor, mag ik u dan hartelijk danken voor dit korte commentaar en een goedemiddag. Nou, het is er ook wel om wat van te krijgen hoor. Ik heb nu al een maand de fotograaf op die Lubbers zitten met een kelen lens. denk je wat de kost, hè? He? Maar die man die doet dus echt niets anders dan werken en zich scheren. GELACH ja, dan moet ik een klein beetje improviseren, natuurlijk toch? Hè? Ach, nee, nice de boy. Daar ja, zegt hij mij. Hallo? De, oh, de... Hallo? Ja, de oh, dag Pierre. Hij dacht nee, mijn jongen. Ik had even een kleine aanval van kleurenblinkheid. Ja. Ja. Oh, iedereen is mij kwaad vandaag. Jawel, Pierre, maar dat stond toch alleen maar op de buitenkant? <tie> Jawel, maar in het verhaal zelf stond toch dat je kern gezond bent. Oh, nou, ik heb het niet voor me liggen hoor. Ik bedoel, ik kan het zoveel voor je opzoeken. Uh, uh, uh, hier, alsjeblieft, op de buitenkant. Heeft Pierre-Kartner twee zilveren heupen? <tie> Dan gaan we even door naar het verhaal zelf. Nee, pierre heeft geen zinnen voor een heupen. <lacht> het dat is toch publicity, Pierre? Oh. Nou, net wat je wil, hè. Maar dan is er ook nooit meer één verhaal over de smurf vanaf de webjes, al de tuig verder om me mogen eten. Dat begrijp ik zeker wel. Dag Als de mensen geen publicity willen haat, dan moeten ze wel een ander vakje zijn, natuurlijk. Hè, dat is toch geen werken zo voor mij op die manier? Hallo! Oh, hallo Sonja. Oh, wat leuk dat je belt. hè? Eh? Ik? En jouw zo? Maar wat moet ik daar dan doen? De, de, oh. Uh, nou, die, daar nou voel ik niet, niet zo heel erg veel voor, hoor, Sonja. <lacht> nou, ik laat me niet ter verantwoording roepen, natuurlijk, hè? Waar heb je dat gehoord? Nou in eerste plaats heb ik dus geen verhouding met mijn hoofdredacteur, dat is dus absoluut niet waar. En in de tweede plaats gaat daar natuurlijk niemand wat aan, ja? Ja dat kan wel wezen ja, maar je gaat toch niet... Nou zeg, je gaat toch niet iemands privéleven maar een beetje open en bloot maar voor iedereen maar te grabbel gooien? Dat doe je toch niet? Dat... Oh nou, dat vind ik dan goed misselijk van je. Dat is toch verdomme het toppunt zeg maar, bemoeit zo'n mens zich mee? Je hebt Wat in, uh... Nou, Ik heb nog wat uh, leuk nieuws. Dat is misschien best wel goed om daar eens mee te beginnen. Hè? <kliek> nou. Nou, als eerste, het aantal Afrikaanse zafanna-olifanten is iets toegenomen. Oeh, mooi. Ja. ja, ja, ja. En de tweede, de perenbomen groeien uit tot een rijk rif in de Waddenzee. Ook hoop voor de oceanen. Dus wat, wat ze dan doen, dan gaan ze het perenhout... dat uh, leggen ze in de, uh, als een soort rif, een beetje op elkaar, een beetje gestapeld of zo... In de Waddenzee. En dan komen er komen dan een hoop uh, ja, kleine visjes en uh, zeedieren op af en zo. Dus, uh, en niet zo gek op peren? Ja, perenboom is blijkbaar... Uh, ja, is goed, uh, uh, ja, het is natuurlijk heel sterk hout. Hè. Het is echt vruchthout. En blijkbaar wordt er niks mee gedaan als zo'n boom uh, uh, gekapt wordt. Dat was het, ja. Oké. Okay. En de Chileen die bij geboorte werd ontvoerd... is na 42 jaar weer herinnerd met zijn familie. Nou, dat is toch wel, hè? Zo. Niet niks. Nee. En de verlamde vrouw kan weer praten. <laughs> en die heeft een huwelijksaanzoek op de tv gekregen. <laughs> nou, dat is toch wel mooi, hè? Nou. Ja. Want uh, hoe doen ze dat? De computer vertaalt haar hersensignalen. Ja. Ja, ik heb dat gezien. Ik heb daar een uitzending over gezien. Dat ja. was echt heel, uh, heel spectaculair. Wist ah, je het dat, de, de, hoe heet het, dat ook zoiets? Zeg, wat hoe heet die nou? Um, die uh, heelal uh, deskundige. Oh, de specialist. Oh ja, ja, die in die rolstoel, ja. Ja. ja die overleden is, ja. Ja, ja die ALS had. Ja. En die had ook zo'n soort spraakcomputer die dat... Ja, maar uh, dit is wat anders. Dit is helemaal ongelooflijk. Ja, he? Want Die hebben ze is... Blijkbaar is op je hoofd, zetten ze. En, en als ze dan wat denkt, wordt vertaald je het, ja. Ja. Het schijnt ook niet zo snel te gaan, hoor. Nee, daar kan je me iets me voorstellen. Maar ja, dat houdt wel in dat we over zoveel jaar kunnen onze gedachten lezen. Hè? Ja, maar... Ja. Nou ja, ze kunnen wel een liedje... Als jij aan een liedje denkt, kunnen ze het liedje laten horen. Ja, daarom. Ja. Ja, misschien ja. is dat iets voor je vader, ja. Ja, dat ja. ja. ja. ja, zou kunnen. Dus. En uh, geen coronapatiënten op de IC, hè? Nee, wat goed, hè? Ja. En eens ik zal deze even kijken, afval op het strand. Nou, dus is we weer een opruiming geweest op het strand. Ja. Vrijwilligers halen ruim 6000 kilo afval van het strand. Ja. Ruim 1800 vrijwilligers hebben in de afgelopen 15 dagen in totaal 6000 kilometer afval opgeruimd. Als je het ook ziet af en toe, als je ochtends op het strand komt met die hond. Ja? Na, na, na, nou. nou, nou, nou. Dat maar het voelt echt... toch meer aan, het is niet door de mensen zelf achtergelaten? Oh nee, maar nou, nee, ja. ja hoor. Oh. Ja, er wordt heel veel achtergelaten. En de raarste dingen kom je tegen: zwembadjes, uh, maxicosi stoeltjes. Denk je, je neemt je kind toch mee? Dan neem je dat maxicosi stoeltje <laughs> toch ook mee? Wat, wat, wat, wat. Nee, Hoe dat kan je dat vergeten? Ja. Ja, ja. ja, dat is ongelooflijk. Ik, ja. Ja. In staat er zijn 27.854 sigarettenpeuken opgeraapt. Ja. ja. Dat is niet niks. Ja. Ik denk, ik neem een goednieuws. zakje mee, doe het daarin en gooi het weg. Ja. Nou, ja, goed. Ja, misschien uh... moeten we verbieden op het strand te roken. ver ga je ja. natuurlijk, hè? Ja, weet mag je, inderdaad. mag je ook geen meer ja. eten en zo, en geen haring. Ja. Want het is niet alleen sigarettenpeuken, het zijn nee. flessen, het is drank, het is... Blikjes. Altijd, ja. Ja. Want als je af en toe die, die, die, die, die komen de zwervers en die, die rapen dan al die blikjes bij elkaar en ja, die staan dan voor mij bij Dirk ja. van den Broek in te leveren. Soms tot 20 euro, hè? Ja. Nou, 15 cent om daar 20 ja, euro heb je klant, ja. van te krijgen. Heb je heel veel blikjes nodig? Heb je heel veel blikjes nodig. Dus dat, ja, ik vind dat wel. Uh, en dat je hebt begrepen dat ze helemaal heel moeten zijn of zo. Je mag ze niet. Heel nee, mo ze moeten helemaal heel zijn. Ze mogen ja. niet ingedeukt zijn. Of, uh... Dus dat is heel veel. Er zijn ook uh, zakken vol met sp die spullen, ja. Ja. ja. ja. Hey, we moeten afscheid nemen volgens de. Oh ja. Nou, uh, bedankt. En tot volgende week. <laughs> tot volgende week. <laughs>